3 uur Freddy van Tijn met het NOS journaal Moskeeën nemen maatregelen voor de veiligheid tijdens de ramadan. Die begint morgen. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er iets wordt beraamd. De maatregel is onder meer ingegeven door de gebeurtenissen in Christchurch. Verschillende moskeeën hebben burgerwachten geregeld vanuit hun eigen achterban. Er zijn bewakingscamera's geplaatst bij moskeeën die dat nog niet hadden. En bewakers hebben extra trainingen gevolgd. Er zijn ook maatregelen waarover moskeeën niets willen zeggen. In Christchurch drong in maart een rechtsextremist twee moskeeën binnen en schoot meer dan vijftig mensen dood. Op veertien plaatsen in het land zijn de bevrijdingsfestivals begonnen. Premier Rutte ontstak een uur, geleden, of een uur of twee geleden het bevrijdingsvuur in Almere. In een korte toespraak refereerde hij aan die day Over een maand, zei hij, is het 75 jaar geleden dat de bevrijding in Europa begon... en ook de bevrijding in Nederland. Een dode vrouw die gisteren in de Scheveningse Bosjes in Den Haag werd gevonden... is mogelijk door geweld om het leven gekomen. De politie had de omgeving al afgezet voor onderzoek. Premier Netanyahu van Israël zegt dat de strijdkrachten doorgaan... met grootschalige aanvallen op de Gazastrook. Die zijn een reactie op Palestijnse raketbeschietingen. Zeker 150 raketten zijn in de lucht onderschept... maar niet alle raketten zijn tegengehouden. In Israël kwam een inwoner van de grensplaats Askelon om het leven... En orkaan Fani heeft in India en Bangladesh volgens lokale media het leven gekost aan 25 mensen. Er is veel schade aangericht. Een massale evacuatie, bijna 3 miljoen mensen verlieten hun huis, lijkt een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Fani ging vrijdag in het noordoosten van India aan in land en raasde daarna door naar Bangladesh.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 namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Met nu Zandvoort op zondag. Het is ijskoud.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 Jij nou? waarom oh, zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan, zomaar gestrekt door ons verhaal. Waarom oh, zou je dat doen? Het is net of ik tegen een nu praat. Doe tenminste alsof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 zou het toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Het is net of ik tegen de muur praat Doe tenminste al Zou het toch voor elkaar door het vuur gaan Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een door ons verhaal zo in de staan. Hoe zou je dat doen? Het is net, tegen de muur praat. Doe tenminste al. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net, tegen de muur praat. Doe tenminste We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Never stop the view Let's be crazy. Dan la mente. Cuando estás solita, Le ella, ella trago por si tenía lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en Vamos a calentar. Baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar. Baby, yo quiero entrar. Say the word and we go. Say you can be my freak -a. Girl, I'll be a freeko, mama sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that just smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris. Everything 24 carats, I take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's us, say it's us.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 I'll be watching you <clears throat> Every breath you take We collide in plain sight Yeah, I know we'll be alright hey, we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 Sin ningún apuro despacito Quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. yo espacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas a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 In the night like the diamond you are 6.9 ZFN